12 uur. Jan van der Putten met het nos journaal Bij een ongeluk op de A73 tussen Nijmegen, Dukenburg en de afslag Wiegen is vanochtend een doden gevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn. Bij het ongeval waren twee vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Eén vrachtwagen is gekanteld en ligt dwars op de weg. De snelweg A73 is in noordelijke richting ter hoogte van de afslag Wiegen afgesloten en dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog zeker tot half vijf vanmiddag. Er heeft zich een tweede koper gemeld voor de Britse maaltijdbezorger Just Eat. Technologiefonds Prozus biedt zo'n 5,7 miljard euro voor het bedrijf. Dat is 20% meer dan is geboden door het Amsterdamse Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorg.nl. Het is een vijandig bod. Het bestuur van Just Eat is het niet eens met de overname. Takeaway wilde het nieuwe hoofdkantoor vestigen in Amsterdam. Ongeveer de helft van de uitzendkrachten zegt moeilijk te kunnen rondkomen. Volgens onderzoek van vakbond CNV onder 600 uitzendkrachten... profiteren ze nauwelijks van de krapte op de arbeidsmarkt. ING kwam vorige week al tot een vergelijkbare conclusie. Volgens CNV was uitzendwerk bedoeld om drukke periodes of ziekte op te vangen. Maar het lijkt erop dat werkgevers het zien als verdienmodel, zegt de CNV. In Nederland zijn 274.000 uitzendkrachten 17.000 minder dan vorig jaar. De Nederlandse GGD's vinden dat er beter moet worden gekeken naar wat de effecten zijn van het klimaatbeleid op de volksgezondheid. Het kabinet maakt zich sterk voor de bouw van windmolens en biomassa centrales. Maar eerst moet worden uitgezocht wat de gevolgen zijn voor omwonenden. Dat staat in een brief van de GGD's aan minister Wiebes. Het weer, bewolking, vooral in het noorden en westen nog een lichte bui. de rest van het land droog, weinig wind en het is vandaag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Come on and be my, my little. little good luck charm, Muziekmuseum. Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 42. En dat is de week waarin in 2015 de Amerikaanse countryzanger... Billy Joe Royal overlijdt. Die kennen we van Down in the Boondocks... En de Schotse zanger Jim Diamond. En die kennen we van de hit uit 1984... I Should Have Known Better. En we begonnen met muziek uit week 42. Want op 15 en 16 oktober 1961... neemt Elvis Presley vijf nieuwe nummers op... in de RCA-studio in Nashville. Het zijn For the Millionth... and The Last Time... Anything That's Part Of You... I Met Her Today... Night Rider... en... Het nummer wat we net hoorden, Good Luck Charm. Straks tijdens deze rondleiding. Het ware verhaal achter het lied Eleanor Rigby van de Beatles. Waar en over wie gaat het lied nu eigenlijk? En dadelijk ook nog de thema-song uit de tweede Bond-film. Weet je nog hoe die heet? En wie zong het titelstuk? Het tweede gedeelte gaan we beluisteren. We hebben de langspeelplaat van de week. Het is het tweede album van een Mexicaanse gitarist... De hoes van het album is misschien wel net zo opvallend als de muziek op de plaat. En uit week 42 hebben wij een oude top 40. Uit het geboortejaar van Guus Meewes en Jeroen van der Boom. En Jos Verstappen, de vader van... Ja, die is nog niet zo oud, hè? Nee. Op nummer 1 staat een lied gezongen door een vrouw... die hoofdzakelijk nummers schreef voor anderen. Zoals bijvoorbeeld uh, liedjes voor de Fortunes. In 2014 overleed ze op 66-jarige leeftijd. Ze is bekend van de moedervlek rechts boven haar lip. Het liedje wat op één staat begint met de volgende tekst. One for you and one for me. But one and one and one, pardon, comes to three. Straks tijdens deze rondleiding een van de mafste nummers van de Engelse band The Who. Het oudste nummer komt uit 1957, maar we gaan nu eerst naar zondag 13 oktober 1963. Ladies and gentlemen, The Beatles. The Beatles! get you. One, two, three. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.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 en Sylvia van der Poel nemen op 17 oktober 1956... nummer Love is Strange op als Mickey en Sylvia. Deze single komt op 5 januari 1957 binnen in de Billboard Hot 100... en bereikt uiteindelijk de vijfde plaats. Het duo heeft ze vooral laten inspireren door Les Paul en Mary Ford. In de jaren 60 gaan ze uit elkaar. Mickey Baker vertrekt naar Frankrijk. Sylvia Robinson heeft in 1973 nog een hit met Pillow Talk... Beide overlijden begin de jaren 10 van deze eeuw. In 1988 is Love is Strange van Mickey en Sylvia veel op de Nederlandse radio te horen. Het liedje staat namelijk op de soundtrack van de film Dirty Dancing... en staat ook op de B-zijde van de nummer 1-hit in Nederland... If I Had The Time Of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Ze treden op zondag 13 oktober 1963 op in het tv-programma Sunday Night at the London Palladium van ATV. Ze zingen I Want to Hold Your Hand, This Boy, All My Lovin', Money, Twist and Shout en het nummer wat woorden I'll Get You. Duizenden fans belegeren de schouwburg en schreven buiten zo hard om de Beatles... dat het lawaai binnen in het theater te horen is... en zo ook via de televisie de Engelse huiskamers binnendringt. Vijftien miljoen mensen kijken naar het televisieprogramma. De pers kan niet meer om het fenomeen Beatles heen. De volgende dag spreken de Engelse kranten dan ook voor het eerst van... Beatlemania. Vrienden, zometeen één oude top 40. Maar daarvoor gaan we nog even naar de langspeelplaat van de week. Tweede album van de Mexicaanse gitarist. De hoes van het album is misschien wel net zo opvallend als de muziek op de plaat. We zien daar namelijk onder andere een naakte zwarte vrouw met een witte duif voor haar kruis. Het is een prachtige hoes. Het is oorspronkelijk een schilderij. Ik ga je daar meer over vertellen. Maar voordat we aan die langspeelplaat van de week komen... gaan we even alvast naar die oude top 40 en aan de top 40... Daar zit altijd een andere lijst gekoppeld en dat is... Uh... Dit is de Tipparade. Nummer 28. We draaien alvast een lied uit die Tipparade. Een nummer wat overigens nooit in de top 40 terecht kwam. Het is van The Chai Lights. Het nummer heet The Coldest Day of My Life. Amerikaans vocaal R&B kwartet gestart in de jaren 70. De grootste hit was waarschijnlijk Have You Seen Her... wat in de Verenigde Staten op nummer 1 terechtkomt. Dit nummer dus, The Coldest Day of My Life... komt niet verder dan de tipperaden. We kennen misschien het beste van het radioprogramma... van Jan van Veen, Candlelight. Luister maar eens goed. Hij gebruikte een speciaal ingezongen versie als ding. Lijst staat geschreven, the coldest day of my life. Maar als ik luister naar deze zanggroep, de Chai Lights, zingen ze the coldest days of my life. Uit de tipperade, nummer 28, week 42. Maar welk jaar, dat gaan we nog niet verklappen. Het is het jaar waarin even kijken het album himself van Gilbert O'Sullivan... een van de best verkochte albums is van dat jaar. Maar goed, voordat we daar aan toe zijn... gaan we eerst naar de langspeelplaat van de week. En het is van een Mexicaanse gitarist. En hij heet Carlos Santana. In 1966 richt hij samen met bassist David Brown... en toetsenist Greg Rowley de Santana Blues Band op. Hoewel de band de naam van Carlos Santana droeg... het was in de tijd van de muziekvakbond verplicht... om de band naar een muzikale leider te vernoemen... was het meer een collectief zonder leider. Na verloop van tijd werd de naam ingekort tot Santana. In 1969 brengt de band het eerste album op Columbia Records uit... genaamd Santana... Dit album en het optreden op Woodstock betekenden de doorbraak voor de formatie. In 1970 verschijnt het tweede album, A Brexus, met onder andere de covers Black Magic Woman van Fleetwood Mac en Oye Como Va van Tito Puente. De opvallende albumhoes is een bestaansschilderij gemaakt in 1961 door Frans-Duitse kunstenaar, Matty Klarwijn. Het is dus de langspeelplaat van de week, Abraxas. De titel van deze LP komt van het boek Damien... van de schrijver Herman Hesses. En betekent zoiets als de geliefde vrouw. Op de plaat staat een opvallende mix van Latin jazz en popmuziek. Het album wordt nog steeds gezien als een van de klassiekers uit de jaren 70. Daarom de langspeelplaat van de week deze week in het Muziekmuseum... uit 1970 van Santana, het album Abraxas van de week. Hanzinnig album uit 1970. We gaan daar ook nog veel meer muziek van draaien. Onder andere Samba Party en Black Magic Woman. Natuurlijk in de albumuitvoering. Abraxas heet het album. En het is van Santana. Muziekvrienden. Altijd weer een mooi moment dit. Zeker. We hebben een oude top 40. Van week 42. Ik zeg nog niet welk jaar, in de computer gezet. In de goede volgorde. 40 tot en met nummer 1. We zeppen er langs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 in. En op nummer 1 staat een lied van een vrouw. Ze schreef hoofdzakelijke liedjes. Bijvoorbeeld nummers voor de Fortunes. In 2014 overleed ze op 66-jarige leeftijd. En ze is bekend van die moedervlek die ze rechts boven haar bovenlip had zitten. Mooi lang haar, mooie vrouw. Het liedje begint met de volgende tekst: One for you and one for me. But one and one and one, pardon me, comes to three. Nummer 40. Goed, nummer 40. Er is die: Je suis comme je suis. Het is Vicky. Ik heb het comme les autres. Vicky Leandros. Ik la liberté. Ze zongen eigenlijk in allerlei verschillende talen. In het Engels, het Grieks... nu dus in het Frans, maar ook in het Duits... en zelfs in het Nederlands heeft ze liedjes gezongen. Is dus dat één nummer één hit. En uh, dat was eigenlijk de opvolger van dit liedje. Dit is Comme je suis. En de opvolger daarvan is... I habe die liebe gesehen. 40 dus was het in die top 40 week. 42, 1900, nog wat. Welk jaar exact... Het is uh, het jaar van de Olympische Spelen in München. Dat weten we wel, hè? Gelegenheidsformatie Terry, Dectil En de Dinosaurs En daar zit eigenlijk achter uh, Jonah Louie. Ja. Twee liedjes had hij met uh, deze Ja, wat was het eigenlijk uh, Novelty band, zo noemen ze dat dan officieel, officieel. Um, nee, drie singeltjes hebben ze zelfs uitgebracht. On a Saturday Night, She Left, I Died. En deze, The, sea shite, the Seaside Shuffle. Blijft moeilijk, hè, ja, dat Engels. Nou, alsjeblieft, dankjewel. Gelukkig hebben we dan ook af en toe Nederlandstalige muziek. Dat is niet zo moeilijk om uit te spreken. Hanny en de Rekels, dat lukt me dan nog wel. Met Mario. Nachten. Nederlandstalige liedjes staan in deze oude hitparade en dit was er een van. En, uh, ze heet eigenlijk Henny Doeland Lonis. We kennen haar ook als uh, Hanny Bakken, maar gewoon Hanny en de Rekels. Ja, Zij volgt in de tijd uh, Corrie Konings op in de Rekels. 38 was er dus met Mario. Nederlandstalige liedjes in deze lijst. Dat komen we niet zo vaak meer tegen. Tegenwoordig in de top 40. 37 nu. Hij zingt over zichzelf. Ik heb mijn vader nooit gekend. La la la la la la la la Een moeder heeft Het doet me zo denken aan een ander liedje. Het is van Jacques Herp. Is Jacques Herp mijn echte naam? Zo heet het liedje. Staat dus in deze lijst op nummer 37. Het lijkt hier toch op. Our newborn king to see. Our finest gifts we bring. Ik kan er niks aan doen. Ja, niet de uitvoer van Johnny Cashel... maar gewoon het nummer Little Drummer Boy. Is Jacques Herp mijn echte naam? Goed, door naar... Nummer 36. Een legendaarse Amerikaanse alt-saxofanist, arrangeur, componist. Speelde, componeerde veel jazzmuziek. Zoals ook dit nummer. Wat gewoon in die top 40 terechtkomt. Earl Bostich, Of Bostic wordt ook gezegd. Met Flamingo. Ja, lekker scheur op die saxofoon, heerlijk. 35, een lied over Veronica. En deze keer niet over die radiozender, maar over een vrouw. Veronica, Veronica. Waar is je blauwe hoed? Je liefste is gaan zoeken. Maar zoekt jouw lief wel goed. Jouw liefste is verdwenen hem weer in de morgen. Straks nog een lied in deze top 40 wat over uh, Veronica gaat, maar dan dus over de zeezender. Eerst nu naar. Uh, yeah. Ik ga uit Maastricht. Yeah. Het is eigenlijk een free met my little bushy cat today, today, today My bushy cat today, today, today The bushy cat who plays Tabu, Tabu, Tabu, Tabu Can take it my way, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu Can take it my way, Tabu, Tabu, Tabu, Tabu Can take it my way Mama! Nou, ze hadden toch een tiental hits in Nederland in deze Top 40. Niet in deze dan, maar in de Top 40 in de algemene zin. The Walkers met Taboe. Nieuws. Nieuws. Nog meer Nederlandstalige muziek. Theo Diepenbrok. En Marjan Kampen. Hey schat, weet je dat? Ik heel de nacht bij jou wil zijn. Hey schat, weet je dat? Oh, dat idee dat ik reuze Schat, weet je dat? Ik heel de nacht bij jou wil zijn. Hey schat, je dat? Oh, dat idee, lekkere, ze 33 dus, Theo en Marianne. En die Theo Diepenbrokje kennen we natuurlijk ook van het liedje In Oh Darling. When we are together. I'll kiss you to Platter. Oh. <laughs> Ja, er hebben wat leuke liedjes in de top 40 geslaan, ongelooflijk. En het leuke is dat we dat in het muziekmuseum, dat we al die liedjes weer gewoon laten horen. Ja, sommige wat korter, sommige wat langer. Maar we luisteren ze wel weer allemaal terug en dat maakt het uh, interessant, vinden wij zelf in het muziekmuseum. Zo heet het Someone van Exis. En die kennen we misschien het meest van Ela Ela. Dat was een groot stits. Met muzikanten, onder andere uit Egypte en Griekenland. Mary, Mary, come down and take me voor mij een beetje een onbekend nummer van de T-Set uit Delft, daar komen ze zeker. Mary, Mary, take me across the water. Muziek uit Griekenland. Het is hem echt. Kom de tijd was een album Forever and Ever. Met dat liedje had hij ook een grote hit, maar ook deze, My Reason. 29 nu. Klassieker. Mew, Mew. The OJ's. De prachtige tekst. We hebben wel eens naar geluisterd. De Backstabbers. Het gaat over vrienden. Ze lachen in je gezicht. Als je je omdraait... dan snekken ze in je rug. Prachtig thema. Wat ook in meer liedjes bezong is... Zou maar het tweede gedeelte graag willen draaien. Was het dus. En nu? En ja. welke lijst komen we niet tegen? George Baker Selection. 28 dus. I'm on my way. The night was Op weg naar Mexico en Mexico, dat komen we nog tegen deze lijst, maar van wie dan? Daar zeg ik niks over. Ken hun stemmen. Ja, zeker. Sandra en Andres. Met een liedje wat euh, nou niet later is gecoverd door uh, ABBA, maar het heet ook toevallig Mamma Mia. Ze dus, zijn uh, 27 dus. En na nou, 27 valt altijd. Ik kan ook niks doen. En van de grootste Spaanse artiesten aller tijden. <middels> Wat jaar was dit nu? Week 43. Het jaar waarin uh, de Nederlandse damgrootmeester Ton Zijbrands wereldkampioen Dammen wordt in Hengelo. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door de Russen gewonnen. Spectaculair. Maar lang geleden, hè? zeker. Un canto a Calizia. Julio Iglesias. Ik het eruit. Hier. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Nom. Van de Nozem en de Nom. We kwamen al tegen in deze lijst met het liedje Veronica. Dit was dus 25, de nozen en de Nom. 24 nu, vader Abraham En hij zingt over het leven. Ik kijk steeds naar buiten. Hier dicht bij het raam. Ik denk aan ons tweeën en zeg weer je naam. Het is toch zo stil hier nu jij bent heengegaan. Ik heb alleen nog een foto en stil verdriet voortaan. Even meedoen mensen, even met die vingers knippen, mag best. Zangres zonder naam op 23. Mandolinen zongen, zacht, in We zijn nog steeds in het rechte lijstje en. Uh, komen nu. 22 terecht, en er staat een familie. Muziek, wat werd gespeeld in een Amerikaanse sitcom-serie. Sleeping and right in the middle of a ja. good dream. Like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my. In my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. En zo heet het ook: I think I love you. Van de vier nieuwelingen is deze de hoofdstuk binnengekomen op 22. Uh, oh, I think I love you. Ja, die was dus uh, 22. Dan nu 21. Het is echt waar, luister maar. Nummer 21, Andy Williams. Muziek uit een speelfilm The Godfather. En hij beziet het echt prachtig. Speak softly love Speak softly love and hold me warm against your heart. In summertime, summertime, some sum, summertime, summertime, summertime, some sum, summertime, summertime, summertime, some sum, summertime, summertime, summertime, some sum, summertime, summertime. Summertime, summertime. Een hobbyprojectje van uh, Mary Hopkin en producer Tony Visconti. En ze noemden het uh, Hobby Horse. Ja, zou ik ook gedaan. Oscar en Monica. Ferdinand van IJs en Monika Verschoor. Me, nou, Ferdinand noemde zich Oscar. Oscar en Monika Benton. 19, Everybody's Telling Me. En hier op nummer 18, een klassieker. The dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled. Ik heb het verhaal al een keer verteld in het muziekmuseum. Dat het uh, geen muziek is van de Schotse rockmuzikant Alex Harvey. Waarvan de Amerikaanse countryzanger Alex Harvey is.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 je zou het niet denken met zo'n naam Don Rosenbaum. Hij komt gewoon uit Nederland. Swimming into deep water, nummer 17 in deze oude top 40-week 42. Maar muziekvrienden, zijn we er al achter uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Het is het jaar waarin de Apollo 16 wordt gelanceerd voor een reis naar de maan en het jaar van de Olympische winterspelen in Sapporo. En voor het eerst op de Nederlandse televisie is de televisieserie All in the Family te zien. Kennen we dat nog? Archie Bunker en Edith. Lang geleden. Toen stond deze muziek dus in de top 40. La Cifren, Britse zanger, liedje schrijver. Hij componeerde ooit uh, It Must Be Love, later gecoverd door Madness. Misschien zeg je dat al iets. Ik zei het al. Een liedje over Veronica. En dan de zeezender Veronica. Ergens in de Noordzee ligt een heel klein schip. Gooit maar toch nog op de wip. Wind en water beukten met volle kracht, toch houdt ons trouwe scheepje stand op vijf drie. Ja, het bijzondere eigenlijk was dat het, uh, de, die uitzendingen zouden Overal op 538 uh, plaatsvinden. Dat is een uh, zenderfrequentie, uh, zeg maar. maar. het werd eigenlijk uitgezonden op 539. Maar ja, dat was een beetje ingewikkeld om al die jingles te maken. De rijm niet zoveel op 9.8. 8 was veel hè, volle kracht. Etcetera, etcetera. Jan Boezeroem nu op 14. De buurman ging aan de boemel. Hij keek te diep in het glas. De buurvrouw ging eens kijken, waar de buurman toch wel was. Toen had ze hem gevonden, hij zag geen hek of steg. Oei, oei, hij kreeg op zijn donder. Het is zonde ik zeg, maar het zal je gepoet heerlijke meezinger Jan Boezeroem. Oei oei in de tijd geschreven door Jack de Nijs. later bekend als Jack Jersey en oei oei. Dat liedje kennen we natuurlijk ook van Johan Cruijff. Gaat heel ergens anders over. Oei oei, dat was me weer een loei. Goed, we zijn bijna bij die top 10 en dadelijk dus op nummer 1 een liedje van een dame. Maar eerst dus 13 Hurricane Smith. was Smith, dat is zijn bijnaam, want hij heet Norman Smith. Hij begon in de tijd als geluidstechnicus bij uh, EMI in uh, Abbey Road Studios. En uh, mixte daar muziek, onder andere van de uh, Beatles en Pink Floyd. En ging het later, ging hij dat produceren. Op nummer 1, dus een lied van een vrouw die hoofdzakelijk nummers schreef. In 2014 ze, overleed ze op 66-jarige leeftijd. Het liedje begint met de volgende tekst. One for you and one for me. But one and one and one, pardon, comes to three. Ze kan goed tellen, dat is belangrijk in ieder geval. 12 nu. Het kwam in de tijd op uh, nummer 1 terecht in de uitvoering van uh, Hot Butter. Popcorn. Oorspronkelijk een uh, liedje al uit de jaren 60 door uh, Gershon Kingsley uh, gemaakt. Dat stond op een album met allerlei muziek. 12. En dan nu. Weet we nog van wie dit is? Een heerlijk rocknummer. Ik zou het tweede gedeelte graag willen draaien. Het is een liedje van The Golden Earring. Wat niet zo vaak meer gedraaid wordt. Het zijn meestal die standaard dingen als Radar Love en The Lady Smiles zo. Maar deze is ook goed hoor. Het beeld van de wekelijkse verschuiving en aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Top oh! 10! Muziekvrienden, we hebben een oude top 40, week 42. Uit 1972, echt waar. Ik lees de top 10, we draaiden nummer 1 in en dadelijk ook nog een tracker, de langspeelplaat van de week. Let op, komt die. Er staan wat maxi-singles in deze top 10. Nummer 10, de eerste, Vaya con Dios van de Cats. En de maxi-single is: er staan er nog twee andere liedjes op. op de B-zijde. Nummer 9, Mama, We're All Crazy Now van Sleet uit Engeland. Nummer 8, nog zo'n maxi-single van Creedence Clearwater Revival. I Put A Spell On You. Nummer 7, daar is ze nog een keer met die hele grote hit. Vicky Leandros, Ich habe die liebe gesehen. Nummer 6, Wick Wham Bam van The Sweets. Nummer 5, Bottoms Up, Middle of the Road. Kunnen we ons dier nog herinneren? Nummer 4, Lieutenant Pigeon met Molly Old Dog. Nummer 3, Mexico. Ik zei het al, van de Les Humphries-singers. Nummer 2, uit Nederland. Alex en de Curly. I'll never drink again. En hier is ze dan. Now it's one. Nummer 1, 1, 1, 1.